Het wrak dat eerder deze maand werd gevonden bij het eilandje Razende Bol bij Tessel is geen oude onderzeeër, maar een koopvaardijsschip. Dat meldt de Tesselse Courant. Deskundigen dachten op sonarbeelden te zien dat het een Britse onderzeeër was die in 1917 na een aanvaring is gezonken. Daarna werd onderzoek gedaan omdat er nog niet ontplofte torpedo's in het wrak zouden kunnen liggen en in het gebied wordt op garnalen gevist. Maar deskundigen zeggen nu na verschillende duiken dat het om een koopvaardijsschip gaat. Wanneer het is vergaan is nog niet bekend.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 De andere uitslagen van vandaag, heerenveen Veenkambuur 2-1... Vitesse-NEC 3-2 en Feyenoord-Ado-Den Haag 4-2. Het weer, ook morgen droog met veel zon en een graad of 17. Dinsdag weinig verandering, woensdag ook nog droog... maar met veel meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. Als ondernemer bent u steeds afhankelijker van techniek.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 Goedenavond en welkom bij Labyrinth. Met vanavond schaamte en schande, seksuele machtsverhoudingen en vooroordelen. Het lijkt tegenwoordig wel of Sigmund Freud helemaal in zijn eentje de psychoanalyse heeft bedacht. Hoe kan het dan ook eigenlijk zijn dat er allemaal mensen om hem heen zo in vergetelheid zijn geraakt? En één man in het bijzonder gaan we bespreken, Carl Abraham. Zijn biografie is hier. En ook al weet je het zelf niet, en ook al doe je het nog zo best om het tegen te werken, vooroordelen hebben we allemaal. En soms ook hele lelijke. Bijvoorbeeld ook vooroordelen tegen de sociale psychologie. Daar gaan we zo meteen over praten. En de vraag waarom Afrikaanse vrouwen toch liever niet over condooms beginnen. Om de kennis over HIV vast een beetje op te frissen, staken we ons licht op op de markt. Hé, hey Penny, was dat HIV voor? Hiloversum in. Uh... Even voor Humanisch uh, Instituut Vereniging. Hij in, in, in infectie is niet leuk. Stom dat je daar niet bij nadenkt, die afkortingen. Ik kan je daar niet uh, mee helpen. Hij infected virus. Immunity virus. Human infected virus. Dat is een bepaalde seksuele ziekte. Humane infectie. Dat, dat vind ik niet zo human. hoor. Janneke Verheijen, hartelijk welkom, cultureel antropoloog. U heeft onderzoek gedaan naar condoomgebruik op het platteland in Malawi. HIV, waar stond het ook alweer voor? Nou, ik, heb, mag, ik heb geen onderzoek gedaan naar het condoomgebruik. Maar breder naar um, de waarom vrouwen risicovolle seksuele keuzes maken. Waarvan er eentje is dat ze inderdaad weinig, uh, geen, zo goed als geen condooms gebruiken. HIV, waar, waar stond het ook alweer voor? Human, immuno... Ik weet het eigenlijk niet eens. Virus. Ja, volgens mij was dat hem ook. Human immuno, nog iets. Uh, virus. Iets, <tied> uh, iets te vermijden in, in ieder geval. Um, onderzoek doen in, in Malawi, in, in een totaal andere cultuur... naar intieme zaken zoals uh, seksueel gedrag. Hoe pak je dat aan? Op een antropologische manier. Door daar um, echt te gaan wonen. Lang met die mensen samen te zijn. Veel, uh, vooral niet onmiddellijk over dit onderwerp beginnen in ieder geval uh, meedoen in, in uh, hun dagelijkse leven. Laten zien dat je interesse hebt in de, de, de hele breedte van hun, van hun het, het leven wat ze leiden. Um, maar inderdaad met, met gewoon interviews kom je er niet op dit, uh, met dit onderwerp. Um, nou, laten we het heel praktisch maken. Je, je, je komt eraan. Je hebt natuurlijk een, een plek om te logeren. En je moet je koffer uitpakken. Op een dag denk je, nou, nu moet ik gaan beginnen aan mijn onderzoek. Dan neem je een laptop mee of een, of een notitieblok. Wat was het? Ik had een heel klein laptopje met een, een, een, een zonnepaneeltje. Die legde ik dan elke dag op mijn dakje. Uh, dat bleek echter gewoon een hele dag volle zon op dat zonnepaneel. Daar bleek mijn kleine laptopje een uur op te kunnen werken. Dus ik heb het uiteindelijk al mijn notities met hand geschreven. Dan moet je uh, mensen hebben die, die jouw informatie gaan, gaan geven. Waar vind je die? Ik heb gewoonweg uh, alle volwassen vrouwen in het dorpje... wat ik uitgekozen had als mijn onderzoeksdorp uh, één voor één bezocht. Hoeveel waren dat er? 90. 90 vrouwen bezocht? Ja, daar ben ik mee begonnen. Ja. En, en hoe lang ben je dan bezig... Per vrouw? Of, of is dat niet in het algemeen te zeggen? Nou, zeg één à twee uur. Het eerste interview. He, wij kwamen onszelf, ik en mijn onderzoeksassistenten... We zijn eerst begonnen met uh, de dorpschief natuurlijk te benaderen... en hem uit te leggen uh, wat ons plan was... en of we in zijn dorp mochten wonen, in haar dorp in dit geval. Um, en haar toen gevraagd om al haar dorpelingen te verzamelen. Toen heb ik een toespraak gehouden aan iedereen, gevraagd of ze mee akkoord gingen dat ik een jaar in hun, neuzen, in hun leven kwam mijn neuzen. Um, en daarna zijn we dus gewoon elk huisje langs gegaan en weer onszelf voorgesteld en onze bedoelingen uitgelegd. En eerst begonnen met heel neutrale vragen. Als je, als je zei wat de bedoelingen waren, wat zei je dan? Ja, ik ben toen niet specifiek ingegaan op natuurlijk dat risicovolle seksuele gedrag en AIDS. Uitgelegd dat ik hun gewoon echt wilde begrijpen hoe het leven eraan toe gaat in een Malawiaans dorp. En dat, dat was ook geen leugen. Dat was ook wat ik wilde doen. He, je moet die seksuele keuzes wel kunnen uh, plaatsen binnen een context... waarin uh, vrouwen al hun dagelijkse keuzes maken. Hoe erg is het daar gesteld met aids in, in, uh, in het dorp? In het dorp specifiek weet ik niet. Heel weinig mensen laten zich testen. Um, de schatting is in, in dit district waar ik mijn onderzoek deed... dat het zo'n 20 procent... Uh, van de bevolking HIV-besmet is. Dat is flink. Ja, ja, enorm. Ja. Dan wil je dus iets weten over waarom mensen de dingen doen die ze doen... en waarom ze dus bepaalde keuzes maken die leiden tot risicovol gedrag. Tot, tot onbeschermde seks, kortom. Willen mensen dat zeggen in, in, in de setting van een interview met een, met een Westerse wetenschapper? Nee, nee, natuurlijk niet. En dat heb ik ook nooit in die context gevraagd. Ik heb wel gevraagd... In, binnen die context heb ik wel bijvoorbeeld gevraagd... naar um, hoe, kwam, hoe, hoe bent u in relatie gekomen met uw huidige man? Um, als ze dan vertelden dat ze ook wel eens eerder gescheiden waren... vroeg ik ook hoe kwam dat dan? En hoe kwam u met die dan samen in een, uh, in een, in een huwelijk terecht? En dat waren al heel interessante uh, inzichten die dat opleveren. Want jij hebt het over onbeschermde seks... maar dat is, niet, dat is um, één punt. Maar ze maken ook... Het, het punt is ook dat ze de relatiekeuzes die ze maken zijn ook heel risicovol Waarmee ik bedoel dat ze. Um, de vrouwen accepteren, relatie aanzoeken. zonder veel terughoudendheid van mannen die ze niet kennen. Vaak. Het gaat dan letterlijk zo dat een vrouw gewoon naar de markt loopt. Uh, een, een man tegenkomt die ze niet kent. Um, en die, uh, die haar vraagt, ja God, ik, ik ben op zoek naar een vrouw, bent u geïnteresseerd? Als zij op dat moment niet getrouwd is, is zij in principe geïnteresseerd. En in die, die avond trekt hij bij haar in. Zo gaat het. En zo, zo snel gaat dat. Ja, en zij kent dan dus niet haar, zijn seksuele geschiedenis, niet zijn gezondheidsgeschiedenis. He, zie daar haar, haar risico op HIV-besmetting. En hij trekt bij haar in. Dus ja. eigenlijk is, is de vrouw de baas. Nee, nee het is een heel genuanceerde... Een machtsverhouding tussen mannen en vrouwen. Maar de vrouw heeft wel een. Uh, een, een uh, vergeleken met veel andere vrouwen. in Malawi of in heel Afrika. een relatief goede positie, omdat zij inderdaad het huis heeft en het land heeft. De, dus de vrouw heeft het bezit, maar, maar is niet de baas daarmee. Nou ja, wat bedoel jij met de baas? Nou ja, meestal is dat degene die de lakens uitdeelt, zeg maar. Zij moet ondertussen wel knielen als haar man. Uh, aanspreekt. Zij is wel degene die water voor hem haalt en die uh, voor hem kookt. Het is heel, heel genuanceerd. Ook voor de man die ze de dag ervoor op de markt heeft opgepikt. Ja, ik denk juist omdat die, die, die, die, die verdeling van de, de genderrollen zo strikt is... dat je dus precies weet waar je aan toe bent. Je kan een man in huis halen, want je weet wat hij moet doen... en hij weet wat er van jou verwacht wordt. Gelijk die volgende dag kan je beginnen met een huwelijksleven... Als je die man zo makkelijk in huis kunt halen... wil dat ook zeggen dat je hem zo makkelijk weer eruit kunt zetten? Ja. <laughs> en Een vrouw, vrouw doet meestal wel uh, een beetje moeite om het gedrag... waar ze niet zo blij mee is, uh, te veranderen. Maar als hij dat niet doet, dan is dat net zo onceremonieel... en uh, gemakkelijk stuurt ze hem weer weg. Waardoor ze weer snel weer op zoek gaat naar een volgende man... en die man naar een volgende vrouw. Waardoor je ook heel veel wisselende relaties hebt. Je hebt ook veel overlappende relaties, want zo'n man... Die mannen hebben ze eigenlijk een heel onveilige situatie, want die kunnen dus elk moment weer weggestuurd worden en zijn ze dakloos en zonder toegang tot veld, tot, tot, tot eten van het land. Dus die moeten eigenlijk hun, hun beste overlevingsstrategie is om met meerdere vrouwen een, een actieve of een semi-actieve relatie te onderhouden, zodat dus ze op het moment dat ze door de ene uitgeschopt worden, dat ze terecht kunnen bij een ander. Dit werkt dus risicogedrag in de hand? Um... Letten mensen erop wie, wie misschien besmet zou kunnen zijn... of wie met iemand is geweest die daarna de gevreesde ziekte heeft gekregen? Jawel. Jawel. Toch viel me wel echt op dat, dat de, de, de enorme boeman die aids hier voor ons is... is het daar niet in diezelfde mate. Het is een van de vele levensbedreigende um, dingen die er speelt. Um, de, de, ja, Mijn... mijn hoofdconclusie is ook dat dat fysieke risico... van HIV-besmetting overschaduwd wordt... en in feite ook gevoed wordt... door een veel groter sociaal risico. Namelijk het, het verliezen van gemeenschapssteun. Dus dat... Mensen willen heus wel liever geen HIV krijgen. Maar het is niet die grote prioriteit... die wij denken dat het zou moeten zijn voor hen. Er zijn andere angsten ernstiger, groter? Ik kan net zo goed overlijden aan cholera of TB of malaria levensverwachting is sowieso echt extreem laag. Um, daarnaast is nu, wat, wat er nu gaande is, is dat mensen um, ja, gratis eetremmers kunnen krijgen. Dus ze zien om zich heen iemand die, die, die aftakelt, verschrikkelijk mager wordt, doodziek uitziet, Die medicijnen krijgt en weer helemaal opknapt. En in hun optiek gewoon ja, het leven weer terug heeft gekregen. Wat eigenlijk in, in, in Nederland ook het geval is. Mensen zien hier ook iemand op eetremmers lopen en denken... nou ja, ach, het valt allemaal wel mee eigenlijk. Ja, ik weet niet in hoeverre dat hier ook gedacht wordt. Nou ja, het, het schijnt dat risicovolle seks weer is toegenomen... sinds de eetremmers zijn geïntroduceerd. Oké, okay, ja, dan is het hetzelfde idee. waarschijnlijk ja. de, de traditionele hypothese was altijd... De, de man heeft de macht en de vrouw durft daarom niet over condooms te beginnen. En, en de mannen die, die, die, uh, die vinden het niet macho om een condoom af te rollen. Dit lijkt op een heel andere uh, hypothese te gaan lijken. Ja, precies. Ja. En het, het gaat er niet alleen over, over die condooms. De, de, de aanbevelingen die, die gepromoot worden ter HIV-preventie... is uh, seksuele onthouding, monogamie of condoomgebruik. En inderdaad, de, de algemene aanname is dat vrouwen die, niet, die drie aanbevelingen... niet na kunnen leven vanwege hun economische afhankelijkheid van mannen. Dat is dus binnen, binnen relaties, nou ja, ten eerste, seksuele onthouding zou niet kunnen omdat ze, die relatie, omdat ze een relatie nodig hebben hè, om, uh, om support te krijgen. Monogamie valt niet af te dwingen. En um, nou ja, inderdaad, condoomgebruik, dat, ja, dat is weer een heel ander verhaal. Over de, de associatie, die de, de, het eetstigma wat er zo, zo diep verwrongen is met, met condooms, dat het, als je condoom zou opperen... suggereer je daar in feite mij dat ofwel jij geïnfecteerd bent... ofwel je denkt dat je partner geïnfecteerd is. Ermee. Dus dat is... Het wordt gezien als een, als een blijk van wantrouwen. Ja, precies. Je, je zei net, uh, de angst die eigenlijk het grootste is... is voor sociale uitsluiting, om, om buiten de gemeenschap te vallen. Wanneer gebeurt dat? Nou, Bijvoorbeeld als een vrouw ongetrouwd is. Als ze gewoon niet voldoen aan, aan, aan, uh, aan de culturele normen... Um, niet dat ze letterlijk naar het dorp uitgestuurd worden, maar wel dat ze doodgezwegen worden. En dat ze... Um, ja, we, we hebben het hier over mensen die echt elk jaar te kamp hebben met honger. Um, en honger is toch wel echt de meest basale vorm van armoede. Want als je, uh, als je honger hebt, heb je... Als je geen eten hebt, heb je ook niks anders, want dat heb je verkocht om aan eten te komen. We hebben het echt over echt heel diepe, grote bestaansonzekerheid. En... Um, ja, wat binnen die context gewoon van levensbelang is, is het kunnen mobiliseren van hulp in tijden van nood. Daar gaat het allemaal om. Je moet elkaar hebben en dus moet je er niet uit liggen. Nee. Dit, dit lijkt me een belangrijk onderzoek voor hulpverleners, om, om te weten hoe het nou echt zit en wat nou echt de achtergronden van dit gedrag zijn. Wat ook mooi is om te weten, is dat in tijden waarin de sociale wetenschappen onder vuur liggen... jij je data gewoon helemaal openbaar hebt gemaakt. Gewoon alles online gezet. En iedereen die twijfelt kan gewoon kijken naar wat jij gevonden hebt. Ja, klopt. Ja. We, we gaan even luisteren naar een, een fragment wat, wat jij hebt opgenomen op die markt. Dan weten we ongeveer hoe die data er oorspronkelijk uitzien. Wat is jouw business? No grid session. Tomato. Tomato. Ja. Tomato. We gaan zo En zo gezellig, uh, keuvelend, langzaam bij, bij hele intieme waarheden gekomen. Nou, de, de, de, de, de mooiste inzichten heb ik niet via rechtstreeks interviews verkregen eigenlijk, maar um, ja heel ongepland. Want er kwamen er, die, we kwamen er wel achter dat de interviews heel vaak uh, leiden tot, tot strategische antwoorden en niet tot correcte antwoorden. Omdat we er woonden, konden we dat natuurlijk zien. Konden we om ons heen zien wat, er, wat mensen deden, de versus wat ze zeiden, dat ze... Um, ja, mijn onderzoeksassistenten die kon goed breien en dat wilde ik al lang ook leren. Dus wat, er, uh, wat we vaak aan het eind van de middag deden was uh, in de schaduw van ons huisje zitten. Uh, als we klaar waren met interviewen en ik had alles uitgeschreven, dan uh, gingen we in de schaduw, gingen ze mij leren breien. En dat Monden uiteindelijk uit tot uh, vrijwel dagelijkse bijeenkomsten van, uh, van een groep vrouwen van wisselende samenstelling. die ook erbij kwamen zitten en ook wilden leren breien en nou ja, kletsen, grapjes maken, roddelen, klagen. Uh, gewoon de dag doornemen en reflecteren. En zo kom, je, kom je uiteindelijk het meest te weten. Ja, absoluut. Tuurlijk. Als mensen gewoon uit zichzelf kunnen opbrengen wat zij interessant vinden. En een interview is, is, gaat natuurlijk uit van wat de interviewer. Uh, wat ik als antropoloog denk dat relevant is. Ik vind het zelf veel leuker om te horen waar mensen zelf mee komen. Wat zij interessante punten vinden en wat zij grappig vinden... en wat, wat zij beroddelbaar vinden. Het is een mooi proefschrift geworden, Janneke Vrij. Dank je wel, cultureel antropoloog. En het, de titel is Balancing Men, Morals and Money... Women's Agency Between HIV and Security in a Malawi Village. Dank je wel. Ja, in de rubriek Post kunt u terecht met vragen. Iets wat u zich altijd al heeft afgevraagd, maar nooit een antwoord op heeft kunnen vinden. En de vraag van deze week komt van Shanar Saban Mahmood. En die kwam via Facebook. Goedenavond. Goedenavond. U had een uh, vraag gesteld. Uh, weet je nog wat de vraag was? Ja, ik weet hem nog. Nou, uh, ik vroeg me af: wat is nou precies de reden dat mensen zich vaak schamen voor. Hele natuurlijke dingen, zoals uh, poepen, plassen en uh, seks. Want als dit soort dingen in principe zo natureel zijn, ja, dan zouden we toch geen probleem moeten hebben om uh, daarover te praten. Iedereen plast wel eens en iedereen peutert in zijn neus. Waarom al die schaamte? Dat is eigenlijk ja. de vraag. precies. We zijn uh, terechtgekomen bij Frans Schalkwijk. Hij is psychoanalyticus en gespecialiseerd in gewetensontwikkeling. Goedenavond. Wanneer begint eigenlijk schaamte? Want, want baby's schamen zich absoluut nergens voor. Nee, nee, dat is zo mooi. Baby's schamen zich helemaal niet voor poepen, plassen en dat soort dingen. Krijzen, jengelen, vervelend zijn. Ja, dat wel. Maar ze hebben daar helemaal geen moeite mee. Sterker, eigenlijk is het gewoon lekker om het te laten lopen. En soms hebben mensen daar ook wel herinneringen aan. Als ze bijvoorbeeld zich herinneren dat je in bed ligt en je plast nog een keer in je bed. Dat kan zo lekker zijn. Maar alleen heel kort. Want daarna wordt het koud en is het natuurlijk heel vervelend. Maar u bedoelt dat, dat, eerste, dat eerste moment dat het, dat het nog warm is? Dat bedoelt u eigenlijk? Ja, dat, is, dat ja. Is, kan zo lekker zijn. Want op zich is dat natuurlijk helemaal niet vies. Inderdaad is dat niet vies. Nou. Nee, nee. In, in aanleg niet. Over het algemeen tot de socialisering eroverheen komt. Wat, wat is de socialisering? Dat is dat een baby leert dat hij geacht wordt... Uh, zijn uh, ontlasting op te houden. En niet meer mee te spelen. Peuters spelen er ook nog wel eens mee. En een kind leert... wat ik van jou verwacht is dat je er controle over hebt. En als je dat niet doet, dan val je me tegen. Nou, als je dat heel mild doet, ontstaat er niet veel schaamte. Maar als je een kind op afrekent als er een ongelukje gebeurt. dan kan het zijn dat er inderdaad uh, schaamte ontstaat over poepen en uh, pissen. Is schaamte iets, iets wat is aangeleerd in het socialisatieproces? Dus je moet je driften onderdrukken, anders dan wordt het pervers vanaf een zekere leeftijd. En als je dat niet doet, dan, dan heb je daar dus schaamte voor gekregen. De, de, de schaamte, of die op zich aangeboren is of aangeleerd. schaamte is een moment van zelfevaluatie. Dat ontwikkelt zich vrij vroeg in het leven van een kind. Op het moment dat het kind eigenlijk naar zichzelf kijkt... en denkt, wie ben ik als ik dit doe of als ik dit denk? En uh, schaamte ontstaat dan als die evaluatie negatief uitvalt. Het is niet, Ik ben niet goed als ik dit denk of als ik dit doe. En of dat nou aangeboren is uh, of aangeleerd... Het, Ongetwijfeld uh, beide. Maar is, is schaamte uiteindelijk angst voor het oordeel van de ander? Of, of is het iets anders? Hallo? Ja, hallo? Ik stelde een hele gewichtige vraag over, over schaamte. Is, is het de angst voor de ander? Of is het, is het iets wat, uh, wat meer met jezelf te maken heeft? Heb je die ander nodig om je te schamen? Hallo? Wat een genante situatie. De telefoon is er op de een of andere manier mee uitgeschreven. Probeer het nog één keer. Bent u er nog, meneer Schalkwijk? Nee, die is, uh, die is verdwenen. Nou, Sjaan ben je er nog? Ja, ja ik ben er. We, we kwamen al een beetje bij het antwoord eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ongeveer. Dat, het heeft, ja. Ja, min, min of meer. Anna Benting zit hier, die is ook psychoanalytica. Heeft u er nog iets aan toe te voegen, het thema schaamte? Ik heb, nou, ik denk ook dat je toch iets verinnerlijks kan hebben. De, het, het oordeel, hè, dat het dan niet meer van de buitenwereld afhangt... maar dat het in je eigen hoofd zit, dat het niet in orde is. En je hebt dan niet per se je... een ander nodig. Nee, in het begin. Maar op een gegeven moment dan verinner ik je de, die stem min of meer... die zegt dat het niet goed is. En dan, uh, dan kan je je ook in je eentje schamen. Toch is grappig, want, want ja. het zijn dingen die iedereen doet... en toch waar iedereen zich voor schaamt. Vind, vind ja, dat vind greestig. ik ook merkwaardig hoor. Ja. Het is ook, en dat het zo ontzettend getraind wordt eigenlijk ook. Dat het allemaal niet mag. Ja, vind ik ook. Goed. Shaner Shaban Mahmoud, dank voor je vragen. En ook dank voor het antwoord Frans Schalkwijk Psychoanalyticus. Gespecialiseerd in gewetensontwikkeling. Als u ook een vraag heeft, dan kunt u die stellen via labyrinthradio@vpro.nl. Sigmund Freud, die is nog altijd heel beroemd. Zo beroemd dat je zou denken dat hij het allemaal in zijn eentje heeft gedaan... het bedenken van de psychoanalyse. Maar de andere mensen die dat samen met hem deden zijn zo goed als vergeten. Zoals bijvoorbeeld Freuds steun- en toeverlaat Carl abraham En die is ten onrechte vergeten. Anna Bentink, nogmaals welkom. Schreef een biografie over deze redelijk onbekende psychoanalyticus. Zullen we eerst eens beginnen met, met, met Freud. Ja, goed. Wat, wat was er eigenlijk... Voor Freud, want waar waren de wetenschappers mee bezig... die zich bezighielden met de psyche in de tijd voor Freud? Waar, waar hielden die zich zoal mee bezig? Wat voor dingen? Nou, ik geloof dat, um, laten we zeggen... dat Freud niet helemaal uit de lucht kwam vallen. En dat Freud is enorm bezig geweest met het onbewuste... en met uh, die seksuele oorsprong. Daar waren al wel wat aanzetten, volgens mij. Maar hij heeft toch een hele grote, ingewikkelde theorie daarop bedacht... Um, ja. die revolutionair was, kunnen we achteraf zeggen. Ja, die toch heel revolutionair was. Ja. En ook heel bijzonder was. Ja. Freud werkte aan zijn, eerst aan zijn, zijn dromenhandboek... en daarna ja. aan, aan het onderbewuste... en aan de seksuele ontwikkeling... en, en aan het Oedipuscomplex en tal van andere uh, theorieën. Intussen werd hij omringd door allerlei andere geleerde mannen. En sommigen vonden het helemaal niks. Maar er waren een paar anderen die eigenlijk vanaf het begin hem aanmoedigde en meteen de waarde van, van zijn werk inzagen. Nou, het gekke is dat Freud heel laat pas beroemd is geworden. Uh, hij was al in de, in de 50, toen hij, uh, toen hij enigszins bekend werd. Toen hij de Troumdeutung schreef in 1900... toen uh, werden er een paar exemplaren van verkocht. En hij is beroemd geworden. Ja, dat is in eerste instantie door Eugen Bloiler geweest. Dat was een hele beroemde... Uh, psychiater in, de, in, in Zwitserland. Die was geïnteresseerd in uh, psychoses... en die vond Freud's theorie heel interessant daarvoor. En via deze Bloiler... Uh, is een, een reeks van jonge uh, uh, psychiaters... in contact gekomen met het werk van Freud. En die zijn samen met Freud... toen de psychoanalyse verder gaan ontwikkelen. En toen was Freud al in de 50. Ko Abraham, die, die zat in Berlijn. Die Freud zat in Berlijn. Freud ja. zat in Wenen. Karl ja. Abraham die nam daar eigenlijk het vrijwillige besluit... om een praktijk voor de psychoanalyse te beginnen. Daarmee is hij... Daar hij aan zat eerst in de burk, Burgholzli. Hè? En ja. daar, daar, leerde, daar leerde hij het werk van Freud kennen. Daar kon hij niet een, een echte vaste baan krijgen. Hij had een assistentenbaan. En toen besloot hij de, inderdaad, de grote sprong... om een eigen praktijk in Berlijn te beginnen als psychoanalyticus had nog niemand gedaan, behalve Freud zelf. Dan is hij in de geschiedenisboeken, als hij al vermeld wordt... eigenlijk altijd een beetje een volgeling van Freud genoemd. Ja, klopt. Is, ja. is dat terecht? Het is niet terecht. En wat er ook heel interessant aan is... is dat er bepaalde dingen zijn die worden aan Freud toegeschreven... maar die komen van Abraham en Freud is het daar in feite helemaal niet mee eens... Dus er wordt tegenwoordig, er is al heel lang... In, wordt er een koppeling in de psychoanalyse gemaakt... tussen agressie en depressie. Dat is een koppeling van Abraham. En helemaal niet een koppeling van Freud. Maar iedereen zegt altijd dat het een koppeling van Freud is. Dat die twee dingen samenhangen. Dus als je bijvoorbeeld agressie erg uh, inhoudt... dat je depressief wordt, of uh, Abraham die... Um, uh, Abraham zei eigenlijk... Um, dat de mens in principe heel agressief is, sowieso. Dat, dat benadrukt hij veel sterker dan Freud. Dus ook hele agressieve fantasieën heeft. En dat hij dan die fantasieën... dat hij daar zulke schuldgevoelens over krijgt... dat hij daar depressief van wordt. Dat zegt Abraham. En dat is dus de koppeling tussen, tussen agressie en depressie. doet Freud helemaal niet. Die heeft een hele andere, namelijk ingewikkelde... En eigenlijk heeft Freud het heel weinig over agressie... Pas veel later en is hij daar ook niet zo van. Van de agressie, dat interesseert hem niet. Nou, volgens <lacht> mij... Nee, dat, dat, dat is niet helemaal... Uh... Um, nou ja, ik, ik verdenk hem er ook enigszins van... dat hij de analyse stopte voordat de patiënten echt heel boos op hem werden. En je ziet ook in het, in het boek kwam ik ook tot de ontdekking... dat in, in enkele grote conflicten... die eerst richting Freud gingen... Freud daar Abraham tussen zette... En dan kreeg Abraham de volle laag. Dus, Abraham, dus Freud vermeet agressie. Is het, is het een neiging die je als psychoanalyticus hebt om, om je onderwerp, in dit geval Abraham, ook meteen te analyseren als je zo'n boek schrijft? Nou kijk, um, het was niet zo eenvoudig om dit boek te schrijven, want ik moest begrijpen hoe Abraham in elkaar zat. En ik begreep daar eerst niet zoveel van. Ik, ik begreep eigenlijk niet, want hij doet van die merkwaardige dingen... dat hij zo de angst bij zijn kinderen niet merkt... en dat hij uh, uh, van die bergwandelingen maakt terwijl hij maar één oog heeft. Dat zijn levensgevaarlijke dingen doet hij. En uh, dat hij afstandelijk wordt gevonden. Ik snapte hem eerst niet goed. En ik ben inderdaad als een psychoanalyticus gaan uitzoeken... Tot ik, ja, ik dacht: dit is mijn taak, ik schrijf een biografie. Ik moet hem begrijpen. Of tenminste, ik moet een idee hebben van hoe die in elkaar zit. Dan nou, iemand als, anders het misschien niet meer eens zijn. maar. Je wil in ieder geval de drijfveren leren kennen van iemand ja. als je de biografie leest. Ja, je wil de drijfveren uh, toch. Uh, ik wilde de drijfveren ten eerste begrijpen en ten tweede beschrijven. En ik, ik ben als een psychoanalyticus te werk gegaan. Dus de, de vroege jeugd, de, de moeder, de vader, de, de seksualiteit? Ja, nou bij Abraham wat is het dus heel specifiek. Kijk, Abraham was moeilijk om te schrijven... omdat er geen enkele persoonlijke brief over is. Uh, door uh, door het, het, het naziregime en het vluchten van zijn familie... hij was toen al overleden... Is, zijn er alleen uh, psycho psychoanalytische brieven over. Dus hoe moet je hem dan begrijpen? Dat was eigenlijk vrij, vrij ingewikkeld. Tot ik erachter kwam dat zijn werken... Uh, heel erg autobiografisch zijn. En toen begon ik langzamerhand Abraham te begrijpen... door zijn, door zijn artikelen te lezen. Die, die vroege tijd van de psychoanalyse... want het is een, een prachtige tijd. De, de wereld is razendsnel aan het veranderen. De steden verdubbelen, verdrievoudigen in, in, in decennia tijd. Een, een heel bewegelijke uh, periode. En dan is er zo'n groepje mannen die met elkaar corresponderen... en, en ruzie maken ook de hele tijd... Die, die dan ruzie maken over, over de, de rol van de moeder in de seksuele ontwikkeling... of over, over het opkroppen van het verlangen... of over de rol van masturbatie... of de vraag of de man een seksuele cyclus heeft. Dat is eigenlijk fantastisch natuurlijk. Het moet een leuke tijd zijn geweest. Ja, en dat was ook heel revolutionair dat ze dat deden. Dat was ongekend. Dus die hele, laten we zeggen, die hele theorie... en die hele seksuele theorie, dat werd in die tijd ook... Uh, um, Bijvoorbeeld, je ziet dat Jung, die, haalde, die had veel meer uh, uh, aanhang op een gegeven moment... omdat hij de seksualiteit eruit haalde. Want men vond dat schandelijk. Om daar zo over te schrijven om en daar zo over te, te schrijven, Nee, maar om te zeggen dat de mens eigenlijk voortgedreven wordt door seksuele driften. Nou, dat werd echt ongekend gevonden. Maar de meesten, uh, in ieder geval Freud, vonden dat seksuele drift ook iets was wat je, wat je moest onderdrukken. En als je dat niet goed kon dan leidde dat tot allerlei onwin... Het grote thema nee, was toch niet, vooral... Ik geloof niet dat hij vond dat je het moest onderdrukken... maar dat je het gewoon onderdrukt. Dat je dat nou eenmaal doet. Dus dat je, dat je daar... Uh, ik weet niet of hij nou vond dat je het moest onderdrukken. Want hij was juist bezig om dat allemaal een beetje boven tafel te krijgen... om het hele neurotische eruit te halen. Niet dat je het dan moet gaan inleven, maar uh, helemaal moet gaan uitleven... maar dat je gewoon uh, ja, wat meer begrijpt van je eigen driften. Waarin zit in essentie het verschil tussen Carl Abraham en, en Freud? Is, bijvoorbeeld, ik kreeg de indruk dat Carl Abraham... iets minder dan Freud de neiging heeft om dingen abnormaal te vinden. Of, of, of is, is zo'n verschil niet aan te geven? Nou, het is precies andersom. Precies andersom. Ja. Ja. Uh, Freud vindt niet veel dingen abnormaal en zegt... wij, wij hebben allemaal de patologie in ons... In meerdere of mindere mate. En alleen als je er last van hebt, dan ben je abnormaal. En Abraham zei: Je bent normaal of je bent abnormaal. Als een dokter zei: Je bent gezond of je bent ziek. Dus hij was wat dat betreft veel starder dan Voort. Voort dus is, was heel flexibel in zijn denken. Dus al met al is Carl Abraham niet een kloon van, van Freud. Freud? Nee, Abraham is helemaal geen kloon van Voort. Nee. Maar waarin Abraham heel erg van Voort verschilt, is om te beginnen. Uh, dat hij de moeder zag staan, want Freud deed niet aan de moeder. Dan ging het alleen over de vader, wat natuurlijk heel merkwaardig is. Maar... Dus uh, voor Abraham was de moeder heel belangrijk. En Abraham ontdekte iets in de twintiger jaren... wat echt ongekend was in die tijd. En dat is dat als een, uh, een moeder door een zware depressie... Uh, haar contact met het kind verliest... omdat ze helemaal in zichzelf gekeerd is, in rouw en verdriet dat dat ongelooflijke zware consequenties heeft voor het kind... die het hele leven doorgaan. Depressies en ook uh, overvallen kunnen worden... door enorme gevoelens van verlatenheid... waarvan je werkelijk helemaal niet begrijpt waar het vandaan komt. Dat is iets wat nu in onderzoeken heel veel wordt gevonden. Die vroege traumatisering. Maar waar toen niemand van gehoord had. En dus dat was in feite een hele bijzondere ontdekking... die. Uh, ja, ik denk eigenlijk weer verdwenen is. Want André Green is er in de tachtig jaren weer meegekomen. Alsof het een nieuw fenomeen was. Als we nu kijken naar de psychoanalyse. U geeft psychoanalyse zelf. Ja. Hoe, hoeveel patiënten heeft u op dit moment? Ik heb op dit moment drie patiënten, ja. Hoe vaak komen die? Zij komen vier keer per week. Vier keer per week, Ja, he? vier keer per week. Een ja. uur? Ja. ja. ja. Dat, de tegenwoordig is het een beetje uit, heb ik de indruk, psychoanalyse... Mensen, mensen willen liever een psychiater die gewoon een pil geeft en dan hobbel je vrolijk verder. Ja, het is. Um, nou ja, het interessante is dat in een tijd waarin de mens vindt dat hij zijn eigen leven kan plannen en zijn eigen carrière kan maken, dan ben je natuurlijk niet zo dol op dat onbewuste. Want Freud zegt in feite dat wij. Nou um, ja, hij maakt zo'n soort wolk. Dat is allemaal onbewuste. En dan is het bewuste een heel klein hoekje. Dus um, je moet het je voorstellen als een heel groot paard. En daar zit een, een mensje op. Een klein mensje. En die doet alsof hij... Dat paard is het onbewuste. En dat, men, dat mensje is het ik. En dan doet dat mensje alsof hij dat paard bestuurt. Maar hij bestuurt het helemaal niet... Hij, gaat, hij zegt dat hij dat wilde, die richting, maar dat paard. Dat is, dat is eigenlijk wat Voortzicht. Dus die zegt dat het onbewuste uh, oppermachtig is. En dat je zelf een klein beetje kan bijsturen. Ja, in deze tijd waarin mensen toch de pretentie hebben dat ze een carrièreplanning kunnen maken. Ook nu nog met de crisis. Een carrièreplanning kunnen maken tot hun 75ste. Ben je natuurlijk helemaal niet geneigd om te denken: nou, uh, mijn onbewuste. Mijn onderbewuste, mijn onbewuste is heel erg machtig. Psychoanalyse zegt, je bent uh, geen baas in eigen geest. Het zou in ieder geval geen kwaad kunnen voor iedereen die dat niet gedaan heeft... om zich te verdiepen in Freud en in, misschien ook in Carl Abraham. Want het is boeiende materie, want de mens is een complex wezen. Ja. Het is ontzettend boeiend, vind ik. Ja. Het gekke is, het wordt ook nog door heel veel mensen boeiend gevonden. Dus ik kan nooit zo ontdekken dat Freud uit is. Maar het, eh, het wordt de gezegd, dat klopt. Het wordt vaak gezegd het dat hij uit is. Het wordt heel vaak gezegd, ja. Maar misschien is het wel helemaal niet zo. Nou, ik was dus net op een biografiecongres... waar bijna iedereen zijn lezing begon met te zeggen... dat ze niet volgens Freud die persoon interpreteerden. Maar het feit dat het de gezegd moest, moet worden... betekent dus dat Freud aldoor als een soort aanwezigheid, dat je je daar uh, toe moet verhouden en moet zeggen dat je dat vooral niet bent. Maar dan is hij wel heel erg aanwezig, vind ik. Ja, ja. Als, je, als je moet zeggen dat je er niet in gelooft, dan, dan ben je er toch nog steeds mee bezig. Dan is hij er dus nog. Dan ja. is hij er dus zelfs heel erg. Ja. Ja. Het uh, boek heet Kou Abraham, Freud's rots in de branding. Hartelijk dank, Anna Bentink. En afgelopen woensdag bent u ook uh, gepromoveerd. En het boek is ook gewoon te koop in de boekwinkel. Ja. Ja. Hartelijk dank. Vooroordelen gaan we het dan over hebben. Want we hebben ze allemaal, ook als we denken dat we ze niet hebben. En zeggen dat we ze niet hebben, blijkt allemaal uit onderzoek... van sociaal psycholoog Daniel Wichtboldus. En nu we het toch over vooroordelen hebben. Hij vecht er inmiddels zelf ook tegen. Want na de affaire Stapel en Baks hebben de sociale wetenschappen zelf een reputatieprobleem. Maar Wichbolders is nog altijd even trots op zijn vak... en sinds kort is hij decaan aan de faculteit Sociale Wetenschappen in Nijmegen. Zijn missie de integriteit in de wetenschap terugbrengen. Hartelijk welkom. Dank u wel. En, uh, en wat een missie de integriteit uh, terugbrengen. Ja, dat is, uh, dat is nou niet direct mijn missie, zoals u het nu formuleert... dat ik de integriteit wil terugbrengen. Want ik heb helemaal niet het idee dat de integriteit uh, verdwenen is... uit de sociale wetenschap, in uh, tegendeel. Maar het is wel zo dat door uh, affaires als die van uh, Stapel en uh, recent uh, Bax... natuurlijk uh, het thema integriteit heel hoog op de agenda staat... binnen sociale wetenschappen. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. De affaire Bax, Het was eigenlijk natuurlijk een oude koe. Het ging over uh, artikelen uit de jaren zeventig. Maar de omvang is, is chockerend. Een man die hele, hele dorpen verzint, hele oorlogen verzint... hele bedevaarten verzint, die functies verzint, congressen verzint. Ja, onvoorstelbaar. En daar, daar zien we ook het grote belang in het, uh, nou wat u net had in het uh, gesprek met... Uh... Janneke Verhey, die uh, ook aangaf dat ze haar data dus uh, openbaar uh, zette... voor iedereen controleerbaar, zodat we daar zojuist ook een stukje van uh, konden horen. Ik denk dat dat ook een heel belangrijke stap is uh, in uh, ja, het voorkomen... dat zoiets in de toekomst weer kan uh, gebeuren. Dat je dingen niet kan verzinnen, omdat je ze gewoon hard moet maken. Bax was een, was, een, was een oude koe, maar komen er nog meer lijken uit de kast toe? Ik heb uh, niet de illusie dat je uh, fraude, en dat geldt wat mij betreft... voor alle wetenschapsgebieden, niet alleen voor de sociale wetenschap... ik heb niet de illusie dat je fraude helemaal uh, uit kan sluiten. Ik bedoel, ook wetenschap is uh, net als het bankwezen, net als de politiek... net als de cashier bij de Albert Heijn, het is allemaal mensenwerk. En dat gaat ook voor wetenschap. En als wetenschappers probeer je natuurlijk zoveel mogelijk... het subjectieve element van de mens zelf... Uh, uit te sluiten. Juist in veel sociale wetenschappen is dat lastig, omdat de mens zelf het onderzoeksobject is in veel gevallen van die sociale wetenschappen. Maar uh, ja, ik denk, je probeert er alles tegen te doen, maar je zal mij geen garantie horen geven dat het nooit meer voor zal komen. En ik, ik, ik denk ook dat niemand die garantie kan geven. Nou is de essentie van wetenschap dat iemand een stelling poneert en zegt ik heb onderzocht dat dit zo werkt en dat vervolgens iedereen er van alle kanten op gaat schieten en op alle manieren gaat proberen om die, die stelling het raam uit te krijgen. Net zolang tot het niet lukt. En dan heb je kennelijk een, een robuuste waarheid. Kennelijk, in het geval Stapel of baks, doet niemand dat... Ja, dus u heeft helemaal gelijk. Kijk, het hoort zo te zijn dat op het moment dat we een idee hebben... over hoe de wereld in elkaar zou zitten, als we een theorie hebben... dan hoor je als goede wetenschapper ja, te falsificeren. Je moet op zoek naar uh, bewijs tegen deze theorie. Waarom? Daarom kunnen we ook nooit zeggen dat een theorie waar is. We kunnen alleen zeggen, de data die we tot nu toe gevonden hebben... die lijken deze theorie te bevestigen. En uh, je ziet in... Uh, in veel onderzoek, ook in de sociale wetenschappen... zie je dat grote theorieën... en met name theorieën die ook provocerend zijn... of die heel veel invloed hebben... daar zijn mensen wel degelijk, wetenschappers, heel veel bezig... om de theorieën te proberen te weerleggen. Uh, ook uh, kleinere bevindingen zijn heel veel wetenschappers bezig om naar replicaties, uh, replicatieonderzoek te doen. Om te proberen of ze dezelfde bevindingen ook kunnen vinden. Het moeilijke alleen is in uh, sociale wetenschappen, bijvoorbeeld met replicaties, dat waar je een natuurkundige opstelling bijvoorbeeld, je exact dezelfde replicatie kan doen, is in veel sociale wetenschappen is exact dezelfde replicatie is vaak moeilijk. Je hebt weer net wat andere proefpersonen, je zit misschien in een net ander land enzovoort. Dus vaak gaat het ook naast de exacte replicatie ook om de meer conceptuele replicatie. Dat je het idee, de achterliggende theorie, echt probeert te repliceren. En dat gebeurt heel veel. Eén voorbeeldje, een aantal jaar geleden, vrij recent, was Daryl Ben een sociaal psycholoog kwam met een heel provocerend, art provocerend artikel over precognitie. Dus hij had een serie uh, studies gedaan waarin hij mede aan te tonen dat mensen zagen aankomen, proefpersonen, in de toekomst of er iets positiefs of negatiefs, een stimulus, gepresenteerd zou worden. Nou, dat was natuurlijk, dat is net zoiets als dat je een uh, deeltje lijkt te vinden wat sneller gaat dan het licht. Dat je zegt van mensen kunnen in de toekomst kijken. En daar zijn ook heel veel onderzoekers meteen aan de slag gegaan om te proberen dit te falsificeren, om te laten zien dat het niet zo is. Maar hoe is dat dan met Diederik Stapel gegaan? Want die had ontzettend veel onderzoeken die prominent in het nieuws waren. Ik neem aan dat iedereen heeft geprobeerd om al die proeven overnieuw te doen... met, met het onopgeruimde bureau of met de agressieve vleeseter... Uh, nou, de agressieve vleeseter is nooit, is nooit een gepubliceerd artikel uh, geweest. Maar verschillende van uh, Diederik Stapel zijn uh, onderzoeken... Die, zijn, uh, echt, uh, die waren verankerd in uh, theorieën en sloten aan bij uh, bredere theorieën... waar anderen als soort gelijkbewijs ook al hadden gevonden. Dus ook, ook lang niet al het onderzoek wat hij gepubliceerd heeft... was zo interessant genoeg dat je nou zou zeggen van... ik wil dat meteen ook, re ook gaan uh, repliceren. Laat ik de vraag anders stellen. Is er ooit één onderzoek van Diederik Stapel gerepliceerd met succes? Echt een exacte replicatie. Dat, da daarvoor, daarvoor ken ik zijn werk ook niet in detail goed genoeg... om dat te kunnen zeggen. Nou goed. Dus echt, echt exacte replicaties weet ik niet. Maar dat is ook dat is heel interessant. Want dat is juist een discussie die, mede dankzij de uh, stapelaffaire, op dit moment heel erg gaande is. Dat we dus naast die conceptuele replicaties, na dus replicaties die een bepaalde theoretisch punt proberen te herhalen... dat we daarnaast ook echt meer exacte replicaties gaan doen... in onze wetenschap. En er zijn nu internationaal, ook via internet... zijn er heel veel initiatieven gaande waar mensen opgeroepen worden... hier is een interessante studie, uh, wie gaat dit proberen te repliceren? en vermeld, ook als je het niet gepubliceerd zou krijgen... vermeld op deze internetsite... ja, wij hebben deze studie wel gerepliceerd... of nee, wij hebben deze studie niet gerepliceerd. En dat is hier een ander interessant punt... dat ook uh, tot voor kort in ieder geval... de wetenschappelijke journals... nou ook niet echt heel erg geïnteresseerd waren... in exacte replicaties. Omdat ze zeiden, ja, dit is al een keer gedaan. Dit is al een keer gevonden. Het is ook veel werk natuurlijk. Het is ook heel veel werk. Ja. Een, een datapolitie zou dat niet een idee zijn? Dat je bijvoorbeeld aan de Radboud Universiteit in Nijmegen een, een soort vliegend team van, van goede wetenschappers hebt. Die, die af en toe, zoals de keuringsdienst van Waren ook ergens kan binnenvallen, iemands data gaan controleren. Ja, ik denk, nou, ik vind, ik, de term politie spreekt mij niet zo aan. Want ik, ik blijf het, euh, zoals de commissie Schuit... die onderzoek heeft gedaan naar wetenschappelijke integriteit... ook eigenlijk een rapport begint. Van, euh, vertrouwen is toch uiteindelijk heel belangrijk in de wetenschap. En het wordt, ik zou het in ieder geval heel vervelend vinden... als ik ga werken in een omgeving waar we met elkaar omgaan... in termen van politie en controle, en controle tegelijkertijd. Tegelijkertijd denk ik wel dat je dat je heel, heel kritisch op elkaar moet zijn. Dat is ook je taak als wetenschapper om heel kritisch te zijn. En daarom is denk ik ook het... Uh... Het, het, het open beschikbaar maken van data voor collega-wetenschappers... waardoor die ook makkelijk erbij kunnen komen... niet per se aan jou hoeven te vragen en er heel lang op moeten wachten... maar er makkelijk bij kunnen komen en jou kunnen controleren enzovoort. Ik zou dat niet als, als politie willen definiëren... maar meer als gewoon ja, natuurlijke mechanismen... die ingebouwd moeten worden in het wetenschappelijk proces... zodat we elkaar ook gaan controleren. Ik denk dat dat heel goed zou zijn. Een andere manier van werken zou ook kunnen helpen. Uh, veel sociaal wetenschappers werken met uh, onderzoek in het veld of vragenlijsten. De laatste tijd komt er een, een nieuwe manier van werken eigenlijk bij. En dat is, dat is het werken met een soort virtual reality. Ja, de, de, deze vraag zit al veel aannames in. Het is al heel lang zo dat uh, uh, sociaal wetenschappers... Maar, maar laat ik het nu even specifiek hebben over mijn eigen vakgebied... de sociale psychologie. Uh, ja, daar gebeurt veel onderzoek met uh, zogenaamde vragenlijsten. En uh, dat is een beeld wat ook zeker na, na aanleiding van de stapelaffaire... heel erg is uh, ontstaan. van Iemand gaat met vragenlijsten naar een school en laat die invullen. Of in dit geval vult, vult ze zelf in. Maar er gebeurt veel meer dan alleen vragenlijstenonderzoek. Dus heel veel sociaal psychologen zijn juist geïnteresseerd in gedrag. Observeren, gedrag bij mensen, kijken naar wat mensen doen. Juist omdat wat eerder vanavond ook al werd aangegeven... als je mensen direct naar iets vraagt... Ja, dan is het maar heel erg de vraag in hoeverre je iemands echte bewegenreden naar, naar boven haalt. Dus Ik had ooit een, een wetenschapper in het programma die, die deed onderzoek naar voetbalsupporters, maar durfde niet de bus in en gaf toen aan de spelerleider of van degene die de, de groep supporters begeleidde alle vragenlijsten mee. En zei: vraag even of ze dit invullen. Die, Begeleider was zo vriendelijk om alle 36 de lijsten zelf even in te vullen. Ja, nou, dat is natuurlijk voor een wetenschapper... is dat een vrij rampzalig uh, scenario. En ik ben... Ik, ik, ik... Ja, ik ben zelf ook daarom juist extra geïnteresseerd in uh, onderzoek. Als het nou eens niet om vragenlijsten gaat... maar juist om gedragsobservaties. Om te uh, kijken hoe snel mensen op iets reageren... terwijl ze bijvoorbeeld zelf niet doorhebben dat snelheid uh, gemeten wordt. Om onderzoek te doen naar de taal die mensen gebruiken... als ze spontaan taal gebruiken, wat voor woorden kiezen ze. Dus juist alle dingen waar mensen niet bewust van zijn... dat ze uh, op het moment dat ze onderzocht worden, dat daarna gekeken worden... ja, daar kunnen juist hele interessante dingen in gevonden worden. En dat gebeurt dus ook veel meer binnen de sociale psychologie... dan alleen maar juist dat vragenlijstonderzoek. Laten we het dan hebben over die, die vooroordelen. Want uh, de gedachte is, mensen hebben vooroordelen ook als ze zeggen van niet. Hoe onderzoek je dat? Hoe heeft u dat gedaan? Uh, ja, op verschillende manieren. Ik heb ooit dus in mijn uh, proefschrift over communicatie, uh, taal en stereotypen, heb ik gekeken naar de woorden die mensen gebruiken om anderen te omschrijven. De woorden die ze kiezen. Dus hoe stereotypen en voordelen zich in, in de taal overgedragen worden op anderen. Uh, vervolgens... Uh, ben ik een aantal jaren bezig geweest door middel van virtual reality. om mensen in verschillende situaties te plaatsen. waarin we zonder dat ze door hadden hun gedrag meten. Bijvoorbeeld, hoeveel afstand hou je, hou je tot een, iemand met een Marokkaans-achtig uiterlijk in een bushokje. versus iemand met een meer traditioneel Nederlands uh, uiterlijk. Mensen hadden niet door dat we die afstand aan het meten waren. Dus dat was ook weer zo'n. Zo wat we noemen unobtrusive measure van, van meer impulsief gedrag. En uh, de laatste uh, jaren ben ik Samen met een collega van mij rond Dodge doe ik veel uh, onderzoek naar uh, de invloed van de gezichten en het uiterlijk van mensen. En wat voor, ja, ja, wat voor gevolgtrekking wij meteen als we iemands gezicht zien. Wat we meteen voor gevolgtrekking maken over iemands persoonlijkheid op grond van puur zijn gezicht. Zonder dat we dus nog uh, verder iets weten van, van zijn of haar gedrag. Dus zoals net werd gezegd, we zijn uh, maar een heel klein deel bewust en de rest dat zit in die wolken. daar lopen wij gewoon... Achteraan, zo zijn we ook een vat vol vooroordelen. Nou ja, ik sluit me helemaal aan bij dat beeld van dat uh, paard met, uh, met dat mannetje uh, erop. Uh, heel veel van onze uh, motieven uh, en uh, waarom wij de dingen doen die we doen, daar zijn we ons helemaal niet van bewust. We zijn heel goed op een meer rationeel bewust niveau om achteraf te verklaren waarom we iets hebben gedaan. Maar daar kunnen we soms heel ver van de waarheid afzetten. Zitten. Dus ik was als voorbeeld, ik heb net. Uh, Gegeten bij de Laplace hier in Hilversum en uh, ik ging dan naar het toilet en dan moet je betalen om naar het uh, toilet te gaan en daar viel mij op net toen ik mijn 30 cent had neergelegd voor het toilet toen uh, zag ik dat de toiletjuffrouw het schoteltje even aan het legen was om dat in een zakje achteraf te doen en toen ze een schoteltje leeg zag ik dat er vier muntjes op het schoteltje geplakt waren die zaten daar gewoon vast op dus die had ze gewoon, die als het schoteltje lege, aan het leeggooien was... blijven die vier muntjes zitten. Natuurlijk als ze die weer neerzetten... omdat dat schoteltje nooit leeg is. Daar ligt geld. En op het moment dat mensen langslopen en zij is er even niet... natuurlijk op het moment dat daar ook geld in zit... zijn mensen eerder geneigd omdat ze anderen ook al dat gedrag hebben zien doen. Want het muntje ligt er om zelf ook te betalen. Als het schoteltje helemaal leeg is en er is niemand, ja, waarom zou je dan zelf betalen... want anderen betalen ook niet. Voorbeeld doet volgen. Voorbeeld doet volgen, maar op het moment dat je dat geld daar neerlegt... ben je jezelf er niet van bewust dat dat zo'n grote invloed heeft... op jouw gedrag, of die muntjes er wel of niet liggen. Kun je dan eigenlijk, als je, als je niet eens je eigen gedrag kunt verklaren... niet eens kunt, kunt weten waarom je dingen ziet in, of in, denkt te in, in zien... In veel gevallen, ja. ja. Kun je dan eigenlijk ooit de waarheid kennen? Kun je dan ooit eigenlijk zeker zijn van hetgeen je ziet? Ja, dat wordt haast een filosofische discussie over wat, uh, wat de waarheid nu precies is. Kijk. Uh ik, ik heb vorige week nog college gegeven aan de eerstejaars, uh, in, uh, eerstejaarspsychologie in Nijmegen over waarnemen. En uh, ik vind waarnemen altijd een heel mooi uh, uh, voorbeeld in de psychologie. Allerlei onderzoek met allerlei visuele illusies die laten zien dat uh, zoals wij de wereld waarnemen... dat is niet zozeer een, uh, een, een, een, een herconstructie van, van wat we zien met onze ogen. Het, het is een constructie van ons brein. Wij kijken met ons brein. En op het moment uh, dat mijn vrouw zwanger is... en ik ben op zoek naar een kinderwagen... dan zie ik in de wereld om me heen opeens allemaal kinderwagens... en type kinderwagens en, en merken met kinderwagens... omdat ik daar mijn aandacht op richt. En op het moment uh, dat mijn vrouw niet zwanger is dan zie ik diezelfde kinderwagens misschien helemaal niet. Dus de, de, dezelfde werkelijkheid kan door twee verschillende mensen... zo verschillend geïnterpreteerd worden. Die kunnen echt twee verschillende dingen zien. Dus in, in, in die zin is, is wat wij ervaren... is ja, grotendeels altijd een eigen constructie van ons brein. Maar dat lijkt me dan voor een objectieve wetenschap... juist op dat gebied van, van sociaal-menselijk gedrag... waar je zo heel erg van mensen afhankelijk bent... lijkt me dat heel moeilijk. Ja, nou dan zijn we weer uh, terug Gerug, bij, he? bij het ja. begin. Dat is ook waarom ik zelf uh, altijd wat moeite heb met vragenlijstonderzoek. Vragenlijstonderzoek kan heel uh, uh, nuttig zijn... op het moment dat je geïnteresseerd bent in uh, wat mensen vinden. Dus als ik naar jou vraag van uh, wat vind jij van Marokkanen... en ik ben benieuwd naar jouw mening over Marokkanen, dan is een vragenlijst het juiste middel. Als ik wil weten in hoeverre uh, uh, jou, jouw oordeel wat je hebt over Marokkanen ook echt van invloed is op jouw gedrag, hoe jij je gedraagt tegenover Marokkanen, dan is de vraag of ik dat het beste met een vragenlijst kan meten, of, het een, of dat ik niet het beste gewoon echt jouw gedrag kan observeren. En dan kan het heel goed zo zijn, wat wij bijvoorbeeld in ons onderzoek hebben laten zien, dat uh, een groep uh, psychologie-studenten die aan het onderzoek meedeed op een expliciete vraag aangeeft, even positief tegenover Marokkanen te staan... mensen met een Marokkaanse achtergrond... als mensen met een traditioneel Nederlandse achtergrond... maar vervolgens in een bushokje, wel meer afstand houden tot iemand met een Marokkaans, een avatar met een Marokkaans uiterlijk... versus een avatar met een meer traditioneel Nederlands uiterlijk. Dus zo'n vragenlijst is perfect om te meten wat we vinden. Alleen uh, wat we uiteindelijk doen, hoe we ons gedragen... ja, dat wordt niet alleen maar beïnvloed door, door wat we expliciet zelf vinden. Daar komen heel veel andere processen ook bij kijken. U wordt nu decaan, dat is toch een heel ander... Um... Beroep. Eigenlijk heel veel afstand ineens tot wat u volgens mij toch gewoon het leukst vindt... dit soort onderzoeken bedenken en uitvoeren. Ja, nou, ik vind onderzoek doen heel erg leuk. Ik vind uh, onderwijs geven uh, ook heel erg leuk. Dat doe ik met heel veel plezier. Maar de, de, ja, de, de wetenschap als geheel vind ik ook heel boeiend. En ik ben uh, de afgelopen jaren dus. Uh, uh, ik was de afgelopen jaren voorzitter van, van. Dat heet de ASPO, Associatie Sociaal Psychologisch Onderzoekers. De club van Nederlandse Sociaal Psychologen. En in die hoedanigheid heb ik me uh, veel bezig kunnen houden met meer het over de wetenschap te hebben. Juist naar aanleiding van de Stapelaffaire enzovoort. En uh, ik heb gemerkt dat ik dat ook heel leuk vind. Het, het wetenschappelijk besturen, het kunnen organiseren van wetenschap, het zo inrichten dat uh, zo goed mogelijk wetenschap gedaan wordt, dat zo goed mogelijk wetenschappelijk onderwijs wordt gegeven om daar samen met je collega's mee bezig te zijn. Dat vind ik ook heel mooi. Dus toen dit op mijn pad kwam, uh, ja, heb ik daar wel even over mo moeten nadenken. Want je geeft ook een hoop zelf als actieve onderzoeker op. Maar je kan ook weer een hoop andere dingen wel doen. Dus vandaar dat ik nu voor de komende jaren... toch deze uitdaging ben aangegaan. En in het uh, leven buiten de universiteit... dat vond ik ook wel een aardig detail... speelt u Hemmendorgel? Uh, ja, Hemmendorgel en uh, piano. Maar voornamelijk uh, met veel plezier Hemmendorgel in een bluesband. We luisteren naar een klein fragment van, van Hemmendorgel. Dan probeer ik een beetje de sfeer te, te krijgen... Dit, dit werkt. Ah, mooi hè? Ja. ja. Is het Jimmy Smith of niet? Wie is het? Uh, Nee, dit is... Wacht even. Rob Mostert oh, is Rob dit. Rob Mostert. Ja. Nou, dat is een groot compliment voor hem. Dat is mijn leraar. Dat is jouw leraar ja. in... Dat ik hem Jimmy Smith noem, dat zal niet mooi vinden. Ja, Jimmy Smith is, is toch net, net een leveltje ja. hoger? Nou, veel hoger dan Rob Mostert kom je niet hoor. Nou, wat mij betreft. Ik wens je heel veel uh, succes de komende periode als uh, decaan uh, daar in Nijmegen. En ook veel succes met uh, nou ja, proberen om de integriteit daar wat verder te... Bevorderen. Samen met alle collega's. Samen ja. met alle collega's. Uh, Daniel Wichtbolders, hartelijk dank. Hoogleraar Sociale Psychologie en decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen... aan de Radboud Universiteit. Hoe heet de band uh, trouwens? Bluesforce. Force bluesforce.nl Ik, Ik zal eens opletten of ze nog eens ergens spelen. Dit was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen... vindt u via onze website w24.nl U kunt ons mailen als u dat wilt. labyrinthradio.nl Volgende week zondag zijn we er weer. Zelfde zender, zelfde tijd tussen 8 en 9 op Radio 1. En straks op deze zender het journaal. Daarna Holland Dog Radio. Fijn dat u heeft geluisterd. Ik wens u nog een hele fijne avond.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 Dit is Radio 1.